7 uur. Het NOS-journaal Lisselot Thomasen. Problemen bij erfenissen door vastgelopen woningmarkt. GroenLinks vindt koenders coalitie geen ideale regeringscombinatie. En minister Schults belooft meer veiligheid op het spoor. Steeds meer mensen die een huis erven komen in financiële problemen... blijkt uit een enquête van de NOS onder 80 notariskantoren. De notarissen zeggen dat het om duizenden mensen gaat. Ze hebben vooral last van de vastgelopen woningmarkt. Het duurt gemiddeld twee jaar om een huis te verkopen. Met een hypotheekschuld van gemiddeld 64.000 euro leidt dat tot een rentelast van duizenden euro's per jaar. De notarissen vinden dat het erfrecht zodanig moet worden aangepast dat een erfenis in principe altijd onder voorwaarden wordt verkregen. Als blijkt dat er per saldo een schuld resteert, kunnen de erfgenamen de erfenis alsnog verwerpen. De zogenoemde Kunduz-coalitie is niet de eerste inzet bij de formatie... zei GroenLinks-leider Sap bij Pauw en Witteman. Ze zei dat ze na de verkiezingen een zo progressief mogelijk kabinet wil... met liefst de PvdA in plaats van CDA of VVD. Sap en fractieleider Slob van de ChristenUnie zeiden... dat ze een indringend beroep op PvdA-leider Samsom hebben gedaan... om mee te praten over de bezuinigingen. Volgens hen wilde Samsom zich niet vastleggen... op een begrotingstekort van maximaal 3%. Procent. In de uitzending kreeg ook premier Rutte veel kritiek. D66-leider Pechtold zei dat de premier een kapitale inschattingsfout heeft gemaakt door op de PVV te vertrouwen. Slop vindt het gênant dat Rutte gisteren op zijn persconferentie nog eens zei dat hij nog wel een paar jaar door had willen gaan met de PVV. Minister Schultz belooft extra maatregelen te nemen om de veiligheid op het spoor te verbeteren. Zo, ze heeft een vak, aan vakband FNV Spoor laten weten dat het veiligheidssysteem op risicoplekken wordt vernieuwd. Dat gebeurt onder meer bij Amsterdam, waar vorige week twee treinen op elkaar botsten, en bij Utrecht, waar afgelopen woensdag een bijna ongeluk was. Het nieuwe beveiligingssysteem laat treinen altijd stoppen als ze door een rood zijn rijden. Bij het oude systeem gebeurt dat alleen als de trein harder rijdt dan 40 km per uur. FNV Spoor eiste eigenlijk dat alle scènes worden voorzien van het nieuwe systeem, maar is toch blij met de toezegging van de minister. De bond dreigt hem met acties als er niets zou gebeuren. De A50 is vannacht bij Nijmegen enige tijd afgesloten geweest na een ongeval waarbij drie auto's betrokken waren. De automobilist die het ongeluk veroorzaakte is te voet gevlucht. De politie heeft honden ingezet om de man op te sporen. Drie inzittenden van twee andere auto's liggen in het ziekenhuis. In Kopenhagen zijn drie terreurverdachten opgepakt. De Deense Veiligheidsdienst had informatie... dat ze bezig waren met het voorbereiden van een aanslag. Bij huiszoekingen zijn automatische vuurwapens en munitie gevonden. De arrestanten zijn een Jordaniër, een Turk en een Deen die in Egypte woont. Over hun doelwit wil justitie niet zeggen. Het terreuronderzoek loopt nog steeds. Volgens de Deense minister van Justitie zijn de arrestaties het bewijs... dat er nog steeds een serieuze dreiging is... In 2005 ontstond grote ophef in de islamitische wereld... nadat een Deense krant spotprente met de profeet Mohammed had gepubliceerd. Een Chinese dissident is gevlucht naar de Amerikaanse ambassade in Peking. Dat heeft een vriend van hem gezegd tegen de BBC. Het gaat om een van de bekendste dissidenten van China, de blinde Chen Guangcheng. Hij stond onder huisarrest. Volgens zijn vriend wist hij zondag te ontsnappen door over een metershoge muur te klimmen. Na zijn ontsnapping verscheen er een videoboodschap waarin hij vraagt om een onderzoek naar de mishandeling van enkele van zijn familieleden. De dissident zou nu dus in de Amerikaanse ambassade zitten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wil er niets over zeggen. De politie heeft 65 tips binnengekregen over de moord op een juwelier in Den Haag. De 47-jarige man werd woensdag bij een overval neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Volgens de politie zitten er, er bruikbare tips tussen... maar is nog niet te zeggen of ze ook leiden tot het oplossen van de moord. President Obama heeft een nieuwe ambassadeur in Nederland voorgedragen. Het is Tim Brose, mede-eigenaar van een groot advocatenkantoor... en een van Obama's belangrijkste fondsenwervers. Brose heeft meer dan een half miljoen dollar bijeengebracht... voor de herverkiezingscampagne van de president. Vier jaar geleden verzamelde hij ook al een paar ton aan donaties. De voordracht moet nog worden goedgekeurd door de Senaat. De Amerikaanse ambassade in Den Haag zit sinds afgelopen najaar zonder ambassadeur. De vorige ambassadeur was Fee Hartog Levin, dochter van een Nederlandse emig emigranten. Het weer veel bewolking met vooral in het westen regen. In de middag een stevige noordoostenwind. In de oosten breekt af en toe de zon door. Maximaal van 10 graden op de wadden tot 20 in Zuid-Limburg. Morgen buien en een graad of 17. Koninginnedag is overwegend droog met af en toe zon. En het wordt dan ongeveer 20 graden. De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen... die de lente zo al mooi genoeg vinden...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 Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 28 april. In Born gloort er weer hoop na het nieuws dat er belangstelling is voor de autofabriek. Straks spreken we met een oud-directeur van de fabriek. en Hij heeft veel kritiek op de mentaliteit en op de instelling van de werknemers. Roemenië heeft ook een kabinetscrisis. We gaan zo kijken of er parallellen te trekken zijn. Opmerkelijk verhaal uit China. Een blinde dissident is het weten te ontsnappen... aan de aandacht van de bewakers die hem dag en nacht in de gaten hielden. Hij schijnt in de Amerikaanse ambassade te zitten. De, tip over de, op de, juwelier, de tips over de overvallers van de juwelier in Den Haag... die stromen binnen. En we gaan zo praten met Theo Plasjaar over het EK judo. We hebben het ook nog over de ontknoping van de voetbalcompetitie. Tot half negen is dit het NOS Radio 1-journaal. We beginnen met het nieuws over duizenden Nederlanders... die in de financiële problemen komen omdat ze een huis hebben geërfd... waar een hypotheek op zit. Uit onderzoek van het netwerk Notarissen, uitgevoerd op verzoek van de NOS... blijkt dat het aantal erfenissen met een schuld... het afgelopen jaar met een kwart is gestegen. Wie een huis erfde waar een hypotheek op zit, had tot voor kort geen probleem. Met de huidige huizenmarkt wordt de erfenis een blok aan het been. De reportage is van Trudy van Rijswijk. Een straat in het Brabantse Budel, een appartement, te koop... Van jouw vader, hè? Ja. Ben die vliegen? Inderdaad. En hoe lang staat het al te koop? Bijna een jaar. We raken het niet kwijt op het moment. En zit er een hypotheek op? Uh, 100.000 euro. En wat denk je ervoor te krijgen voor dit huis? Ja, hij staat te koop voor 112,5. En daar hopen we er ook wel voor te kunnen krijgen. Dat is een heel reële prijs, maar uh, ze komen er niet op af. En dat moet je, jij en je zus, die moeten dat... Kom, we gaan even naar binnen, want dat waait. <truimert> jij en je zus moeten dat betalen? Ja, wij moeten dat betalen. En gaat dat? Nog wel, maar niet lang meer, nee. Het huis brengt nauwelijks meer om dan de hypotheek waard is. En toch hebben jouw zus en jij gezegd van... we aanvaarden die erfenis. Waarom heb je hem niet gewoon verworpen? Of onder voorwaarden aanvaard? Nou, omdat het bij ons overkwam als we het niet uh, volledig aanvaarden... dan hebben we niks meer. Dus dan hebben we niet alleen de woning niet, maar ook niks meer wat erin staat. Geen, geen uh, goederen, geen meubels, geen foto's, niks. En aangezien onze moeder al overleden is en onze vader de laatste was... Dan gaat het weg. Dan hebben we niks meer. En dat uh, wil je niet als kind zijn, natuurlijk. En als het ons geen geld meer kost, ja, dan is het al goed. Maar we hebben ook allebei een gezin. En ja, je krijgt zo'n huis in je schoot geworpen. En, uh, ja, of je daarop zit te wachten, is een tweede natuurlijk. Heb je er achteraf spijt van dat je het zo hebt gedaan en niet anders? Nee, totaal niet. Nee. Ik kan alleen naar mijn zus vragen: hoe zat dat? En verder kun je het aan niemand meer vragen. Dus het is wel fijn als je dan aan de hand van foto's en spulletjes en boekjes... en hè, nog wel herinneringen op kan halen. En als ik dat niet meer had gehad, dan had ik echt niks meer gehad. Notaris Jan Thijs op de laak, in hetzelfde budel, weet er alles van. Wendy is niet de enige met een probleem. Ik heb echt gevallen gezien dat mensen echt in financiële problemen komen. En vanuit hun eigen bezittingen en vermogen alles in de waagschaal moeten gaan stellen... om te voorkomen dat die nalatenschap van hun ouders een financieel debakel wordt. En daar wil de Belastingdienst gewoon erfbelasting heffen over de nalatenschap... maar tevens wil de bank ook gewoon dat de hypotheekrente doorbetaald wordt. Dit Komt dat vaak voor? We zien het per jaar toch wel twee, drie keer al gebeuren... dat echt de kinderen, de erfgenamen, alle zeilen bij moeten zetten. En dat ze ook een huis echt ver onder de werkelijke waarde... ...van de hand moeten doen, als ze dat kunnen... ...om het probleem toch opgelost te krijgen... ...door de tijdsdruk en de dwang dat ze moeten betalen. Mevrouw Lucienne van der Geld, u bent directeur bij het netwerk Notarissen... ...en u hebt voor ons onder uw leden 160 in getal een enquête uitgevoerd. En het grappige is dat daar ook uit blijkt... ...dat heel veel mensen die erfenis aanvaarden... ...terwijl je zou zeggen, financieel gezien is dat niet verstandig... Hoe kan dat toch? Uh, enerzijds is het zo dat de wet ervan uitgaat dat je een erfenis aanvaardt. En als je al gedraagt door als erfgenaam dat je dan de erfenis ook aanvaard hebt. En dan heb je niet meer de keuze om de erfenis onder voorwaarden te aanvaarden. Bijvoorbeeld als je gaat rijden in de auto van de overledene of een rekening betaalt. Dan heb je je als erfgenaam gedragen. En dan heb je simpelweg de keuze niet meer om nog te verwerpen of te aanvaarden onder voorwaarden. Dat is reden één. Ja. Die mensen worden eigenlijk gewoon gefopt... omdat ze niet weten hoe het zit. Klopt, die, die kennen het systeem niet. En, en daardoor eh, zijn ze snel al de grens over van eh, het gedragen als erfgenaam. De andere kant die we zien is dat eh, erfgenamen zich bewust zijn van schulden in de erfenis. Maar eh, toch niet kiezen om te aanvaarden onder voorwaarden. En dat doen ze dan bijvoorbeeld om de goede naam van eh, de overledene te bewaren. Daarnaast is het zo dat erfgenamen als hun huis erven... over de WOZ-waarde van dat huis erfbelasting moeten betalen...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 Ook al is het huis dan nog niet verkocht. Dat betekent dat je aardig rijk moet zijn om een erfenis te overleven. Ja, en uit de enquête die wij onder onze notariskantoren hebben gehouden... Eh, zien we een toename van 25 meer schulden in de erfenissen. Daarom stellen wij ook voor om de wet te gaan veranderen. Om het aanvaarden onder voorwaarden automatisch in de wet op te nemen voor erfgenamen. Dat er een inventarisatie wordt gemaakt en een afweging wat men moet doen... Ja. Meer over de erfenissen kunt u lezen op onze site www.nos.nl Netcar hoopt op BMW. De toekomst van de 1500 werknemers van de autofabriek in Born hangt aan een zijde draad omdat Mitsubishi dit jaar de productie stopt. BMW wil auto's bouwen in de Netcar fabriek als het Nederlandse bedrijf VDL tenminste de fabriek overneemt. Gisteren brachten de Duitsers een bezoek aan Born. Arjen de Jong is ex-directeur van BMW Nederland en in de jaren tachtig een hoge functionaris bij die fabriek toen die nog Volvo Car BV heette. En nu aan de lijn. Meneer de Jong, BMW in Borren. Ziet u dat voor u? Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik, ik kan me niet voorstellen dat BMW als bedrijf geïnteresseerd is in Netcar. Nee. Nee? Waarom niet? Omdat BMW absoluut niet een, uh, een, een partij is die, uh, die me meerdere keren dezelfde fout in het leven maakt. En welke fout hebben we het dan over? Nou, in het verleden heeft BMW uh, in de, in de 90-jaren, exact, te zijn 1994, uh, rover overgenomen. Rover Group, inclusief uh, productie, inclusief uh, personeel, et cetera. En daar hebben ze vreselijke vingers aan gebrand, dus dat gaan ze nooit de tweede keer doen. Ja, maar zoals wij het begrijpen, is dat het Eindhovense bedrijf VDL gesprekken voert met Netcar... en dat dat eigenlijk een soort onderaannemer weer is dan van BMW? Zou kunnen. Ja, en is dat, dat, is dat verstandig? Nou ja, kijk, als, als die, de, als, ik heb ge, geen idee. Ik kan geen oorlog vellen over wat VDL kan. Ik geloof dat VDL een bussenbouwer is. En, um, en of die nou verstand hebben van het bouwen van personenwagens... Da, dat denk ik niet. Ja, nee, dat begrijp ik. Um, maar u, u, u heeft daar gezeten, hè, in, in, uh, in Born. Um, is, is, is die fabriek trouwens nog steeds te vergelijken met toen? Nee, denk ik niet. Nee? nee. En als, een beetje, als de fabriek met toen te vergelijken is... Dan is, het, dan is het helemaal diep triest. Want het is natuurlijk uh, de, de, een, een, een productie evolueert in, uh, in een rap tempo. En een fabriek uh, waar ik vertrokken ben in 1991. En een fabriek nu, twintig uh, jaar later. Dat, daar, daar heb je hele andere, hele andere techniek en dat is veel moderner. Nou ja, dan, waar, waar ik naartoe wil is eigenlijk de vraag van is die fabriek uh, is die modern genoeg nu? Is die geschikt genoeg? Zijn die werknemers uh, goed geschoold? Nou ja, nou komen we op die werknemers. En daar heb ik al eens een keer in het, uh, in het uh, Blad Automotive Magazine, een autovakblad, heb ik daarover geschreven dat uh, wat daar natuurlijk nu nog zit, en wat daar op zijn gemak zit, af te wachten. Om eens misschien een, een vertrekpremie, een oproeppremie te pakken. Daar zou ik, daar zou ik als VDAL op geen enkele wijze zaken mee willen doen. Oh, want? Nou, ik bedoel. Dat, de, ik heb daar geschreven dat het mezelf een keer in mijn leven gebeurd is. dat ik, dat ik niet in de gaten had. dat ik in de mallenmolen zat van een, van een ondergang. En, en, dat, en, en ik, heb me, ik heb niet in de gaten gehad dat ik heel langzaam. dat het steeds slechter werd om me heen. En ik heb dat maar laten gebeuren. En ik heb later het geluk en de omstandigheden meegekregen dat ik ergens wel weer boven water kwam. Maar dat is niet eenvoudig. Maar als je daar in Born de laatste drie jaar gezeten hebt, dan heb je allemaal geweten dat het schip aan het zinken was. En uh, dan heb je allemaal gehoopt op misschien een oproppremie. Maar als je toch wat wil en als je jezelf respecteert, dan blijf je daar niet hangen. Dan ga je weg. Dan ga je een andere baan zoeken. Eigenlijk zegt u, ze zijn, ze zijn niet geschikt genoeg. Ze zijn uh, in afwachting van een mooie regeling. En uh, ja, daar uh, moet je niet meer verder. Nee, en de beste, de beste medewerkers zijn gemotiveerde medewerkers. Motivatie is belangrijker dan talent. En belangrijker dan opleiding. Ja, wat, wat, wat moeten ze trouwens de, de, het komend jaar? Want er zit ook nog een soort tussenjaar tussen, begrijp ik. Nou, prachtig. Dan, uh, dan is het helder. Dan wordt het dus waarschijnlijk, als ik het dan nu goed begrijp... Dan gaat VDL gaat de faciliteit kopen. En uh, als ze verstandig zijn, dan gaan ze hem daarna ombouwen. En dan uh, distancieren ze zich van het personeel. En laten Mitsubishi dat oplossen, de Nederlandse overheid. Ja, heldere taal. Arjen de Jong was dat. Ex-Volvokar, ex-BMW, tegenwoordig zelfstandig ondernemer. Zijn het advies dus de werknemers van Netcar op straat zetten. Gaan we straks maar eens even kijken wat de bond daarvan vindt. Ze Zullen vast een hele andere mening hebben. Wat gaan we straks verder doen? Vandaag in Amsterdam de eerste Marokkaanse vastgoedbeurs mm de A28 is in verband met werkzaamheden afgesloten... tot maandagochtend tussen Knooppunt Rijnsweert en de afrit Den Dolde. En tot half acht is de N50 nog afgesloten... tussen Kampen Zuid en Eiland in beide richtingen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Niet alleen in Nederland was het een politiek bewogen week. Ook in Roemenië viel gisteren de regering. En ook daar was het struikelblok de forse bezuinigingen... die het land moet doorvoeren. Gaan we even praten met onze correspondent David-Jan Godfoy. David-Jan, uh, ging het in... Roemenië ook om de 3%? Nee, het ging uh, om iets anders. Maar je zei het al, het ging wel ook om uh, forse bezuinigingen. Uh, die moesten vorig jaar al worden doorgevoerd... Om om het internationaal monetair fonds tevreden te stellen. En dat was omdat in Roemenië in 2009 een lening van 20 miljard heeft gekregen... onder de voorwaarde dat de enorme overheidssector in het land zou worden aangepakt. Nou, dat is gebeurd. De salarissen van de ambtenaren zijn met maar liefst een kwart verlaagd... en ook de pensioenen die gingen omlaag... terwijl daar nog eens een keer een btw-verhoging tegenover, eh, tegenover stond... waardoor dus alles duurder is geworden. Nou, in januari zijn er tegen die bezuinigingen eh, flinke protesten uitgebroken in Roemenië en die hebben een maand later mede geleid tot het vertrek van de vorige regering, want de regering die gisteren gevallen is, die zat er pas, uh, pas drie maanden. Uh, nou, een ander probleem is niet zozeer het regeringsbeleid, maar de persoon van de president van het land, Trajan Basescu. Tijdens de demonstraties waar ik het over had, zag je misschien nog wel meer spandoeken tegen de president dan tegen de bezuinigingen, want veel Roemenen vinden hem arrogant, corrupt en uh, ja, die vinden dat hij allerlei vormen van vriendjespolitiek uh, bedrijft. En dat probleem is met de val van de regering gisteren natuurlijk niet opgelost... want uh, die president die zit er nog tot 2014. Ja, maar goed, als we al aan het bezuinigen waren, waar, waar, zijn, waar zijn ze dan precies over gestrakeld? Um, ja, het is meer het gevoel van, van, van, van de bevolking van er wordt geen rekening met ons gehouden. En het zijn hele zware bezuinigingen die zijn effect pas in, het, in, de, in, in de loop van vorig jaar hebben, hebben gekregen. Natuurlijk Iedereen kreeg toen echt in de gaten wat, dat, wat, wat het betekende. En zoals ik zei, het gaat niet alleen om het regeringsbeleid. Het gaat ook en misschien wel met name om de president. Ja, maar die bezuinigingen moeten, neem ik aan, toch wel door worden gevoerd. Want het IMF stelt altijd een bepaalde voorwaarde. Ja, dat klopt. En uh, ja, daar verandert de, uh, de nieuwe regering die er nu komt niet zo heel erg veel, uh, veel aan. De president heeft uh, gisteren de oppositieleider Victor Ponta, een socialist... de opdracht gegeven om binnen tien dagen een nieuwe regering uh, te vormen. En dat is een, die krijgt een zware klus. Ten eerste, omdat hij toch zal moeten bezuinigen. En ten tweede is zijn speelruimte heel erg beperkt. Want in november zijn er alweer parlementsverkiezingen. Die stonden al gepland. Dus hij heeft maar een half jaartje de tijd om iets in het beleid te veranderen als ik dat zou willen. Ja, en het IMF, dat uh, kijkt gewoon over de schouder mee. Het is een beetje zoals in Griekenland. Ja, zeker... En het kan ook heel goed dat die, die lening niet volledig wordt uitgekeerd. Het gaat zo met die IMF-leningen, die worden niet in één keer uitbetaald. Dat gaat in delen, in tranches. En voor de uitbetaling van elke tranche wordt gekeken of het land zich nog wel aan de voorwaarden houdt. Nou, als die nieuwe premier Ponta besluit bijvoorbeeld om de verlaging van de ambtenarensalarissen terug te draaien. ja, dan zal hij toch echt ergens anders op moeten bezuinigen. Omdat hij anders dat geld van het IMF misloopt. En dat kan uh, Roemenië, als het op ene armste lid van de Europese Unie. Zich, zich echt niet veroorloven. Dankjewel, David-Jan. David-Jan, over Roemenië gaan we nog iets verder oostelijker. We gaan uh, naar Rusland, want uh, daar wordt het EK Judo gehouden. Verslaggever Theo Plasjaar is dan in uh, Tsjelabinsk. Zo spreek ik het goed uit, uh, Theo. Doe maar, maar Tsjelabinsk. Twee uur rijden, dan zitten we in Siberië trouwens. Van. Je, je zit in Entweg, inderdaad. Zeg, het EK Judo. Uh, wat gaat er vandaag allemaal gebeuren? Het is de laatste dag. We hebben nog drie deelnemers namens Nederland op de mat. Luc Verbij bij de zwaargewichten is al geplaatst voor Londen. Hij is hier omdat Grim Vuisters geblesseerd is. Carola Uilenhoed die gaat het ook proberen. Die moet hier Europees kampioen worden. Dat wordt een helft job om nog plaatsing voor de Spelen mogelijk te maken. Maar ik denk niet dat dat gaat lukken. Zij is behoorlijk zwaar geblesseerd afgelopen tijd ik denk dat ze het hier niet gaat redden. En we hebben nog ook Marhinde Verkerk in de klasse tot 78 kilo in een klein veldje. Tot 16 deelnemers. Zij is al zeker van de Spelen. Ik verwacht van haar ook wel wat. En uh, dat zijn de drie van vandaag. Ja, we, we hebben tot op heden, mag ik zeggen, een redelijk succesvol uh, toernooi. Want we hebben een kampioen erbij. Ja, het is een gemankeerde ploeg voor Nederland. De toppers Henk Grol, Guillaume Elmond zijn afwezig door blessures. Elisabeth die laat het toernooi aan zich voorbij gaan. Die spaart zich voor Londen. Dus die zijn er niet. En dan moeten we het met een, een klein aantal anderen doen. Maar er zit wel natuurlijk bij Edith Bos tot 70 kilo. Die gisteren voor de vierde keer Europees kampioen geworden is. Daarmee plaatst ze zich in een rijtje met Jessica Gal en Monique van der Lee. We hebben brons gehaald via Dex Elmond. Klein beetje teleurstellen, tot 73 kilo. En de lichtgewicht Jeroen More haalde ook... een derde plaats binnen. En dat is bij elkaar al meer dan vorig jaar. Toen hadden we één keer zilver en één keer goud. Ja, en zijn er ook nog tickets te verdienen voor de Olympische Spelen? Ja, behalve het EK is het ook het laatste kwalificatiemoment voor de Spelen. Voor alle landen, dus het is wat dat betreft spannend. En voor Nederland is de enige onzekere factor nog Birgit Ente, De lichtgewicht tot 48 kilo. Ze had twee sporen om zich te plaatsen via de World Ranking. Dan zou ze bij de eerste 14 moeten komen. Dat is niet gelukt. En de andere plek, eh, andere spoor zou kunnen zijn. Plaatsing via de plaatsen die toegewezen worden aan Europa. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar daarvoor is zij afhankelijk van wat er vandaag gebeurt bij de pan-Amerikaanse Spelen... In... Cuba, en de Cubaanse mesteren, die moet daar niet goed presteren, dan heeft zij nog een kans. Dat wordt als het goed is uh, vandaag bekend. En het zou zomaar kunnen dat zij dan uh, toch nog meegaat in de Olympische ploeg, die op dit moment bestaat uit uh, acht personen. Nou heb ik het heel eventjes opgezocht, uh, snel, uh, toen jij zei van hoe ik het moest uitspreken. Maar ik, ik zie hier ook staan dat het de meest vervuilde plek ter wereld is. Ja, het is op zich niet zo'n prettig oord Bert om hier uh, te zijn. In 1957, uh, rond jouw geboortejaar denk ik, uh, is hier een ramp kernramp geweest. Die van behoorlijke omvang is. Men heeft dat in de Sovjet-tijd zeg maar altijd verborgen weten te houden. Zeker in een jaar of dertig. En in de tachtige jaren is dat allemaal naar buiten gekomen. Dat de gevolgen daarvan behoorlijk ernstig zijn geweest. Men vergelijkt het met Tsjernobyl in de zin van dat dit erger is dan wat er in Tsjernobyl is gebeurd. En uh, ja, sinds die tijd probeert men het leven weer op te pakken. Zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar ja, ik blijf met heel velen daar een beetje onheimisch gevoel bij hebben. Vorig jaar is hier ook een schaatswedstrijd geweest. Er staat hier een prachtig schaatsstadion. En Sven Kramer die heeft ook heel lang geaarzeld of hij wel of niet wilde afreizen naar uh, dit oord. Hij heeft het uh, uiteindelijk wel gedaan. En ja, al die judoka's uit al die Europese landen zijn hierheen gekomen naar uh, deze hal. Ik moet zeggen, de Russen hebben het wat dat betreft perfect georganiseerd. Alle complimenten, maar ja... Het blijft inderdaad de meest vervuilde plek van de wereld. Ja, blijf actief voor de radio. Theo Plasjaar. dankjewel. Na een half jaar op zee zetten deze ochtend weer voet op Nederlandse bodem... 34 VWO-leerlingen die zonder een les te missen... naar de Caribbean en weer terug zijn gevaren met een groot zeilschip. Joost de Burg is een van de leerlingen die aan boord is. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, straks. Euh, nou ja, na zes maanden zie je uh, vader en moeder denk ik weer. Last gehad een beetje van uh, heimwee? Uh, nee, ik heb helemaal geen last van heimwee. Nee? In totaal niet. Nee, totaal niet. Waren er mogelijkheden om wel te communiceren? Ik bedoel, was er gewoon internet aan, uh, aan boord? Kon je mobiel bellen? Uh, af en toe, uh, op de plekken dat we aan land waren, uh, hebben we meestal onze telefoons terug gehad. Oh, die waren in beslag genomen? Uh, ja. Vorig jaar is het gebeurd dat de telefoon is viel hij zit bellen. Ah, dat is niet zo handig inderdaad als hij op de bodem van de zee terechtkomt. Zeg maar, jullie hebben uh, natuurlijk van alles geleerd over uh, uh, zeilen. Maar uh, hebben jullie nog veel meer geleerd? Ik bedoel, de schoollessen zijn ook gewoon doorgegaan? Uh, schoollessen zijn zeker doorgegaan. Uh, om de dag. Om de dag? Ja, en... Uh... Ja, dat gaat prima eigenlijk. Ja. En, en heb je dan ook gewoon zoiets uh, ordinairs, zal ik maar zeggen, als uitval, Of is het altijd gewoon stip tot tijd beginnen? Um, nou, eigenlijk wel. Ja. We hebben één keer uitval gehad. Toen, uh, toen ze in Nederland ook ijsvrij kregen. Dat ah. was wel grappig. Want wij zaten <laughs> zeg maar in een gebied met 30 graden. En omdat we in Nederland ijsvrij kregen, kregen jullie ook ijsvrij? Ja, <laughs> en verder, um, zodra er iets met het schip moet gebeuren... Daar gaat dat voor. Ja. ja, dat kan ik begrijpen, want het schip moet natuurlijk gewoon ook blijven drijven en blijven varen. En waarom wilde je eigenlijk meedoen aan deze reis? Um, eigenlijk als eerst uh, om het zeilen en het varen, dat was wat was eerst mijn aandacht Ja. Uh, en vervolgens ook vooral heel erg om de reis. Je ziet zo ontzettend veel, uh, je leert zoveel kennen eigenlijk. Ja. Dus het heeft achteraf gezien uh, is het wel echt een heel goede keus geweest. Ja, want dat is wel een hele bijzondere reis geweest. Zeker. Ja, niet willen missen. Nee, totaal niet. Nee. En, uh, maar ja, dat lijkt me wel uh, heel raar, want dan kom je straks uh, aan de wal. Want zo uh, noem je dat natuurlijk in Zeemans uh, termen. Moet je dan gewoon weer naar school? Gewoon weer het, het, het leven van voor de reis oppakken? Uh, ik heb eerst een weekje vakantie. Ja. Om, uh, om thuis te komen. En ja, vervolgens is het inderdaad gewoon weer om naar school. Te, uh, ja. Ja, dat zal winnen zijn, hè? Zeker. Nou ja, uh, gewoon weer elke ochtend naar school. Maar goed, het voordeel is dat je wiebelt enzovoort niet meer. Ik wens je een hele mooie dag. En uh, nou ja, bouw de vaart moet je nog zeggen voor dat laatste kleine stukje. Want jullie gaan zo door de sluis bij Amuiden. Succes ermee. Dankjewel. Dag. Tot ziens, fijne dag. Het is vier minuten voor half acht. Het aantal Marokkanen dat terug naar Marokko wil, dat neemt toe. Vorig jaar zijn er ruim duizend Marokkanen geremigreerd en een veelvoud pendelt heen en weer. In Amsterdam wordt daarom de eerste Marokkaanse vastgoedbeurs gehouden. Abdel Basset Sakdoud is vastgoedondernemer in Marokko, nu in de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom willen Nederlandse Marokkanen zo graag terug? Nou, ik denk dat het uh, met twee zaken te maken heeft. Uh, enerzijds omdat het natuurlijk de laatste jaren in Europa wat minder gaat. Uh, en uh, nou ja, uh, de bvv achtige uh, ja, De politieke constellatie, opkomen. zal ik maar zeggen. Ja, die opkomen op dit moment, hè, dus ja. in Europa. Dus daar, daar heeft het enerzijds mee te maken. En anderzijds gaat het natuurlijk uh, macro-economisch heel goed met Marokko. Hoe komt, het trouwens, is... ja, ja, want hoe komt het trouwens dat het zo goed gaat met Marokko? U, u, u wou zeggen hoeveel de groei is, hoeveel is de groei? Uh, de de laatste jaren is uh, de groei gemiddeld boven de 5% geweest. En oh. um, verwacht voor dit jaar ergens dus de 4 en 5%. Nou, dat is behoorlijk. Dat uh, zijn forse groeipercentages. Maar hoe komt het dat dat zo goed gaat? Um, nou, dat heeft denk ik te maken doordat uh, destijds uh, de Nieuwe Koning in 1999 aan de macht is gekomen. En die heeft een aantal uh, plannen in gang gezet. Uh, over het algemeen zijn dat 10 uh, jaren plannen. En uh, dat heeft te maken met investeringen in diverse sectoren, uh, in het toerisme. En uh, ja, infrastructuur bijvoorbeeld, uh, nou in de agrarische sector, ja, maar, ook wordt... met name in het, maar ook met name in het vastgoed. Ja, er wordt dus fors geïnvesteerd. Wil Marokko ook ja. graag uh, dat de mensen terugkomen? Ja, uh, men heeft natuurlijk heel veel kapitaal, ongeveer een tiende, dus 5 uh, 5 miljoen uh, Marokkanen wonen in het buitenland, uh, nou, ongeveer 350.000 wonen er in Nederland. En ja, die mensen hebben natuurlijk een, een degelijke opleiding en expertise opgedaan. En uh, die willen me graag terugzien ja, om en, de economie op te bouwen. En, en wat voor mensen gaat het dan om? Want je zou in eerste instantie denken, het zijn mensen die uh, ja, hier met pensioen zijn... en die graag weer terug naar huis willen. Of zijn het ook mensen die gewoon nog in de werkbare leeftijd zijn? Nou, in eerste instantie ging het vooral uh, om de pensionado's... Hè, die uh, de laatste levensfase in Marokko uh, gingen doorbrengen. Uh, maar je ziet nu de laatste tijd door economische ontwikkelingen en uh, nou de, de politieke situatie in Europa... dat uh, er steeds meer jongeren uh, richting Marokko trekken. Uh, een deel die gaat daar permanent en een deel pendelt op en neer uh, tussen Nederland en, en Marokko bijvoorbeeld. Ja, en is dat alleen een Nederlandse trend of zie je dat ook met uh, Franse Marokkanen of Belgische Marokkanen? Ja, je ziet het eigenlijk uh, overal. Aankomen. Je, heel veel Marokkanen, zoals ik al zei, ongeveer 5 miljoen wonen in het buitenland. Je hebt heel veel in Canada, in, in Engeland, Amerika, Nederland, België. Nou ja, uh, je ziet het dus 100. overal. Het is een wereldwijde trend, om het zo maar eens te ja. zeggen. En ja, je u... ziet het echt overal ja. gebeuren. En u organiseert daarom uh, deze beurs. Um, is dat voor de eerste keer trouwens? Uh, deze bus wordt al uh, jaren gehouden. Uh, met name in Parijs, uh, in Brussel, uh, Madrid, Marseille en nog een aantal steden. Uh, maar zelfs. nog niet in Nederland? Nee, uh, maar nu voor het eerst in Nederland. En wat is, wat is er te zien? Uh, nou, divers aanbod uit Marokko. Uh, voornamelijk omdat de meeste Marokkanen in uh, Nederland vanuit Noord-Marokko komen. Dus heel veel aanbod van Noord vanuit Noord-Marokko. Uh, nou ja, uh, heel veel... Uh, uh, woningen die, die, die nog gebouwd moeten worden, uh, dat noemt men of plannen, dus men koopt zelf een bouwtekening en, en bestaande bouw. Ja, goed. Kortom, iedereen die iets wil kopen in Marokko, die moet daar in ieder geval een kijkje nemen. Meneer Zak -Dout, Ik dank ja, u wel zeker. voor het gesprek. Mooie dag. Ja, dank u wel en een fijne dag. Vertrouwd en volledig online sparen via WestlandUtrechtBank.nl.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 En een verrassende muzikale bijdrage van Joke Bruis. Opium vanavond half elf bij de Avro Nederland 2. Radio 1. Het NOS Journaal. Steeds meer mensen die een huis erven komen in financiële problemen, blijkt uit een enquête van de NOS onder 80 notariskantoren. Erfgenamen moeten vaak duizenden euro's hypotheekrente betalen, omdat ze het huis niet snel kunnen verkopen. De notarissen vinden dat het erfrecht zodanig moet worden aangepast dat mensen niet onverwacht een schuld kunnen erven. De zogenoemde Kunduz-coalitie is niet de eerste inzet bij de formatie. Zijn GroenLinks-leiders sap bij Pauw en Witteman. Ze wil na de verkiezingen een zo progressief mogelijk kabinet... met liefst de PvdA in plaats van CDA of VVD. In de uitzending kreeg premier Rutte veel kritiek. D66-leider Pechtold noemde het gênant dat Rutte gisteren zei dat hij nog wel een paar jaar door had willen gaan met de PVV. En minister Schultz belooft extra maatregelen te nemen om de veiligheid op het spoor te verbeteren. Ze heeft een aan vakbond FNV-Spoor laten weten dat het veiligheidssysteem op risicoplekken wordt vernieuwd. Dat gebeurt onder meer bij Amsterdam, waar vorige week twee treinen op elkaar botsten. FNV-Spoor is blij met de toezegging. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Relatief warme lucht trekt vanochtend vanuit het zuidoosten het land binnen. En het gaat gepaard met veel bewolking en perioden met regen. Het regengebied trekt vanochtend vanuit het zuiden naar het noorden... en in de loop van de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen droog. De middag zal voor een groot deel droog verlopen... met vooral in het oosten kans op af en toe wat zon. De wind is noordoostelijk en in het binnenland matig, windkracht 3 tot 4. In de kustprovincie staat een vrij krachtige tot krachtige wind, windkracht 5 tot 6. En aan zee is de noordoostenwind vanmiddag en vanavond hard, windkracht 7. De middagtemperatuur ligt in het noorden en westen rond 13 graden. In het oosten en zuiden wordt het een graad of 17... en kan het met wat zon 20 graden worden... Aan het eind van de middag en vanavond krijgt vooral de westelijke helft van het land opnieuw met regen te maken. De wind blijft erbij stevig doorwaaien en komende nacht liggen er minimaal rond 7 of 8 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met opnieuw van tijd tot tijd regen en minder wind. Met een maximum temperatuur rond 17 graden is het niet koud te noemen. De Koninginnedag ziet er gunstig uit. Waarschijnlijk blijft het droog met regelmatig zon en 19 graden.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 Energie in goede banen. DENOS, het Radio 1 Journaal. Na een botsing afgelopen nacht op de A50 in de buurt van Knopert Ewijk is de veroorzaker van die botsing verdwenen. We gaan over praten met Suzanne van Dijk van de politie. Goedemorgen, mevrouw Van Dijk. Goedemorgen. Wat is er precies gebeurd vannacht op de A50? Maar eigenlijk uh, zijn er twee ongevallen uh, geweest. Op de eerste plaats uh, botste eigenlijk een auto tegen de middenvangrail. En die auto die reed uh, in de richting van een uh, van bos. De auto die daar achter reed, die zag net remde. Maar de auto die daar weer achter reed, die uh, uh, kwam weer in botsing met, met die auto door een kopstaartbotsing ontstond. Tussen twee voertuigen en dan het eerdere ongeval wat ik net vertelde tegen die middenvangrail. Ja. En uh, welke bestuurder is er nu uh, gevlucht? Uh, de bestuurder die als eerste uh, eigenlijk een botsing raakt met de middenvangrail... dus eigenlijk ook de veroorzaker van het ongeluk... die is uh, te voet gevlucht. Ja, want die is uit zijn auto gestapt en, uh, en weggerend, uh, als het ware. Um, uh, nou, ik weet niet of hij gevonden is of hij echt gerend heeft... maar in ieder geval, uh, hij is er even vandoor gegaan. Inderdaad, dat klopt. Uh, u heeft hem nog niet gevonden? Uh, de, die informatie heb ik helaas nu niet, uh, niet paraat. Dit is de, de, de meest recente informatie die ik nu heb. Ja. Heeft u wel een signalement? Nee, ook daar is niets over bekend helaas. Ja. Wat heeft de politie vervolgens gedaan uh, om hem te pakken? Ik uh, kan me niet voorstellen dat de politie meteen ter plekke was, maar daarna? Nou, de politie heeft eigenlijk gelijk uh, de politiehonden uh, ingezet. En ook is er een uh, helikopter uh, ingezet. Uh, maar je, kun, je denkt daar meteen aan, aan, aan een aantal dingen. Maar misschien heeft hij te veel gedronken, maar je denkt misschien ook aan... Van, was die auto misschien gestolen? Ja, dat zijn allemaal scenario's die, die, zouden, die zouden kunnen. Hoe dat zit, dat weten we helaas op dit moment nog niet. Nou, dan komen we daar later wel bij u op op terug. Hoe is het trouwens met de andere betrokkenen? Zijn ze gewond geraakt? Er zijn drie gewonden gevallen uh, vannacht. Um, uh, de uh, één, uh, persoon die ...de voorkant van de kopstaartbotsing was, zeg maar, is gewond geraakt. En de, in de tweede auto zijn beide inzittenden gewond geraakt. En er was ook sprake van een, uh, van een beknelling. Er is ook nog één slachtoffer geweest die uh, echt uit de auto uh, gehaald moest worden. Goed, maar ze zijn gewond afgevoerd naar het ziekenhuis... ...en het gaat naar omstandigheden redelijk. Mag ik het zo samenvatten? Ik heb helaas geen informatie over het, over het letsel, dus daar kan ik, kan ik ook geen uitspraak over. Horen we over dat ook, ook later van u, weet u wat? We bellen gewoon nog een keer. Mevrouw van Dijk, bedankt voor dit moment. Is goed, bedankt hoor. We gaan uh, naar de Nederlandse voetbalcompetitie. De spannende Nederlandse voetbalcompetitie. Gaan we over praten met Bas Tichler. Bas, uh, de wedstrijd van gisteravond om te beginnen... want die was van belang vanwege mogelijke degradatie. Groningen speelde tegen de Graafschap. Het werd 1-1. Dat is uh, bijzonder belangrijk voor de Graafschap. Ja, uh, goedemorgen by the way, Bert. Uh, nou ja, kijk, Groningen is natuurlijk al, al wegen ongelooflijk slecht in vorm... De Graafschap doet het eigenlijk in 2012 ook niet goed. Er is zelfs een, uh, een lijstje gemaakt van de prestaties van de Eredivisieploegen in 2012. En dan blijkt dat deze twee ploegen de slechtste twee ploegen zijn van de Eredivisie. Dus dat die tegen elkaar gelijk spelen is dan weer niet zo gek. Groningen was beter, begreep ik, in de eerste helft en niet zo goed in de tweede helft. Um, maar Groningen uh, heeft zelfs afscheid van de wedstrijd genomen... met witte zakdoekjes, want de mensen zijn Pieter Huistra een beetje zat... omdat het zo ongelooflijk slecht gaat. En je zegt terecht, voor de Graafschap is het een ongelooflijk belangrijk punt... want die strijden tegen degradatie, die willen kosten wat het kost wegblijven... van de laatste plaats, want dan ga je er rechtstreeks uit. Daarmee zijn ze in gevecht met Excelsior, dus dan is ieder puntje welkom. Maar evengoed, zal uh, die confrontatie vooral beslist worden in een onderling duel... Aankomende woensdag. Dat is leuk, want dan spelen ze tegen elkaar de Graafschap en Excelsior. Dus dan moet het echt gaan gebeuren. Precies, maar voorlopig nemen ze weer een puntje extra afstand van Excelsior... Dat. dat vanavond tegen Vitesse speelt. Maar laten wij dan even de blik omhoog uh, richten. Um, wordt het uh, zondag? Ja, feest wordt het niet in Amsterdam, want dat mag niet van de burgemeester. Maar laat maar zeggen, uh, theoretisch feest. Kan Ajax uh, uh, kampioen worden? Wordt Ajax kampioen, denk nou, nou, je? feest wordt het wel, maar <laughs> op een ander vlak geloof ik. Um, nou ja, wordt Ajax kampioen... Ik de, de, de, het kan, laat ik het zo zeggen. Ik kan me het niet voorstellen dat het gebeurt. Um, Possible, but not likely, zouden de Engelsen zeggen. Um, als Ajax wint in Enschede... nou dat heeft Ajax de laatste jaren ook al niet meer gedaan. Dus die kans lijkt me al niet heel groot. Maar goed, wie weet. Ajax is wel in vorm en Twente niet. En als Feyenoord en AZ, die tegen elkaar spelen, gelijk spelen. Alleen dan is Ajax zondag al kampioen. Um, maar omdat dat kan, betekent wel dat het... Um, de KNVB bijvoorbeeld al, het hele scenario... Zal oh ja, de schaal, Van de schaal, ja, nee, hou op. De schaal moet naar Enschede. En Bert van Oostveen, de directeur betaald voetbal... zal met dat ding arriveren. Daar staan op het moment dat hij uit zijn auto stapt... zeven cameraploegen en honderd fotografen te wachten. Oh ja. Dat kennen we, dat beeld van de laatste jaren. Dan gaat de achterklep open, dan komt een koffertje uit... en dan gaat iedereen elkaar verdringen om daar een shot van te maken. Dan blijft hij even staan met dat ding. En dan gaat hij normaal gesproken... smiddags om half vijf gewoon met diezelfde schaal... in de achterbak weer naar huis... Want nogmaals, ik denk dat hij hem niet... Uitreikt. Maar goed, je weet het nooit. Nee, goed, het is een rekenmodel uh, op dit moment. Bovendien, ja. uh, is het niet ook zo dat uh, zo'n ploeg FC Twente... in dit geval iets extra's dan uh, krijgt? Want uh, dat ze iets hebben van... nou ja, het zal, mag overal gebeuren, maar niet bij ons. Ja, dat gevoel heb ik wel een beetje. Omdat Twente natuurlijk de laatste weken ook niet echt lekker draait. Heel veel punten heeft verloren. Ook onverwacht punten heeft verloren tegen ploegen... waarvan je zegt, goh, hoort dat nou? Gelijk spelen tegen NAC thuis. Gelijk spelen tegen ADO Den Haag. Verliezen van Heracles, hoewel dat al alweer wat langer geleden is... Dus Twente heeft ook wel zijn, zijn tikjes gekregen... en zal, wat jij zegt, wel een beetje over zich hebben. Van prima, Ajax wordt kampioen, want daar twijfelt eigenlijk niemand meer aan. Maar eh, niet hier en niet vandaag. Eh, het is wel spannend in die zin dat Feyenoord en AZ... en Twente en Ajax zondag om half drie aftrappen. Dus die wedstrijden zijn gelijktijdig. Dus het zal ook nog wel gaandeweg die wedstrijd misschien een paar keer zo zijn... dat je zegt Ajax is virtueel kampioen. Kijk, kijk. Och, uh, ja, nee, het ja. zijn altijd spannende uitzendingen. Tuurlijk, Daarom dat zeg is ik, het leuk. is heerlijk uh, om, dat is, op, om dat te general, volgen. Dat, dat maakt sport ook tot wat het is. Dat je continu uh, met je, je blik op het veld en je radiootje aan je oor... Uh, kijkt wat de situatie nu is. Dat, dat, goed, ja, het, zal, het wordt geen 2007, weet je nog. Met die nee, drie clubs die kampioen konden worden. Maar spannend wordt het. Ja. En Feyenoord uh, AZ is natuurlijk ook een hele spannende wedstrijd. In de strijd ook om die tweede plaats. Want degene die wint, die maakt uh, een goede kans. Uh, ja, mag ik dat veranderen in degene die verliest, maakt wat minder kans? Want, Misschien uh, is dat inderdaad wel een betere formulering. Ja, want ik, Feyenoord heeft nog een pittig programma voor de boeg, hoor. Die moeten woensdag uh, thuis tegen Heracles. En die moeten de laatste speelronde, dat is dus 6 mei, uit naar Herenveen. Dat is niet echt makkelijk. AZ heeft, vind ik wel een makkelijker programma, want die moeten uit naar NEC... en daarna nog thuis tegen Groningen. Daar durf ik in... Het geval van AZ van te zeggen, ook al zijn die ook niet meer zo scherp als dat ze waren... maar dat levert zes punten op, dat durf ik bij Feyenoord niet te zeggen. Nee. Dus als Feyenoord wat wil, moeten ze echt winnen. Ik denk dat als het gelijk zou worden, met alle kansen voor Ajax die er dan bij komen... dat AZ daar wel tevreden mee zou kunnen zijn. Maar goed, er liggen nog wel wat andere kapers op de loer. Want als dat gelijk wordt, ja, wat gebeurt er dan met Twente of bijvoorbeeld met PSV? Wat tegen Roda moet. Dat uit bij Roda moet. dat is voor PSV ook niet echt een hele plezierige wedstrijd gebleken in de afgelopen jaren... En nou ja, over PSV hoeven we ook niet te veel te zeggen. Daarvan kun je ook niet zeggen dat die Champions League vorm hebben geëtaleerd de afgelopen <laughs> weken. Hè? Dat is een mooie zin, Bas. Zeg, Mooi. waar ga jij naartoe vanavond? Uh, ik meld mij vanavond bij FC Utrecht tegen NAC. Morgen? En morgen meld ik mij bij Twente Ajax. Mooi programma, jongen. Zo is. Veel plezier. We gaan je beluisteren <laughs> hier op uh, deze zender Radio 1 bij Langs de Lijn. Alles wijst erop dat die blinde Chinese dissident Chen Guangcheng in de Amerikaanse ambassade zit. Gisteren bleek dat Chen was ontsnapt aan zijn huisarrest in een dorpje in de provincie. Vanaf een onbekende plek stuurde hij een videoboodschap de wereld in. Correspondent Wouter Zwart is in Peking. Wouter, uh, gisteren spraken we met jou tussen de middag. Toen suggereerde jij al dat Chen op de Amerikaanse ambassade zou zitten. Maar er is ondertussen veel meer informatie over uh, gekomen. Ja, er is meer informatie. Ik moet wel zeggen dat er nog steeds geen harde bewijzen zijn... maar wel degelijk hele sterke aanwijzingen. Die komen met name van uh, bevriende activisten... en van een mensenrechtenorganisatie. En uh, het, het, zeg maar het laatste nieuws wat zojuist bekend is geworden... Uh, is dat Chung Jung inderdaad zeggen die organisaties nu onder bescherming staat... van de Amerikaanse autoriteiten. Dat kan dus bijna niet anders zijn dan de ambassade hier in Peking. En er zouden nu ook onderhandelingen gaande zijn... tussen de VS en China... Over over zijn veiligheidssituatie en over hoe nu verder. Ja, en heeft Amerika trouwens er zelf al iets over gezegd? Nee, de Amerikaanse ambassade reageert helemaal niet. Ook het State Department, hè, het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington... zei gisteren en vanmorgen niets, wil er niets over zeggen. En ook de Chinezen zelf zeggen niets. Uh, de onderminister van Buitenlandse Zaken die sprak vandaag met de pers. Natuurlijk werden daar uh, ook vragen gesteld over Chung Wang Chung... want het ging ergens anders over. Maar hij wilde daar niet op ingaan. Hij zei dat hoort niet bij deze persconferentie. Ik ga daar niets over zeggen. Dus nee, nog geen enkel commentaar. Is het wel vaker voorgekomen dat dissidenten... Vluchten naar een ambassade? Ja, absoluut. Uh, uh, zeker het vluchten naar de Amerikaanse ambassade. Kijk, het vluchten naar een ambassade hoeft natuurlijk niet per se de reden te zijn. He, uh, om naar dat land toe te willen. Maar feit is wel dat er uh, binnen China eigenlijk... voor het zinklossing nergens anders meer 100% veiligheid zou zijn. Die kan niet gegarandeerd worden. En dus ligt het voor de hand om naar buitenlands grondgebied... bijvoorbeeld naar een ambassade te gaan. Ja, en de Amerikaanse ambassade is wat dat betreft... tussen aanhalingstekens populair... omdat er al heel veel dissidenten door Amerika zijn toegelaten. Ja, en is dit voor China een belangrijke dissident? Oftewel, zullen ze genegen zijn om hem te laten gaan? Dat is een hele goede vraag... Het probleem is dat dit op een heel gevoelig moment komt. Want volgende week zijn hier in Peking de Amerikaanse ministers Clinton en Geithner op bezoek. Niet tenminste, dat gaat met name dat overleg over economische en strategische zaken. Maar ja, natuurlijk zal dit ook wel op een of andere manier op de agenda komen. En voor China is een hele heikele en gevoelige kwestie. We zitten natuurlijk al met de hele kwestie rond meneer Bo Xilai, die hoge leider die is gevallen. Nu dit weer. Bovendien heeft meneer Chun een videoboodschap vrijgegeven gisteren waarin hij rechtstreeks premier Wen Jiabao aanspreekt op zijn verantwoordelijkheid. Als het ware, ik, het volk, spreek nu uh, de leider van het volk Wen Jiabao aan. Hij zegt, zorg voor mijn zaak, zorg voor de veiligheid van mijn familie. Hij is ontzettend bang voor wraak. Ja, en de hele wereld kijkt natuurlijk op dit moment naar deze zaak... omdat deze man zo beroemd is. Dus het is een moeilijk pakket waarin de Chinese overheid zit. Ja, precies. Nou, we zullen zien hoe dat afloopt. Dankjewel voor jouw toelichting daarop, Walter. Straks, wat betekent het wandelgangenakkoord voor de pensioenen? Verkeersinformatie. De A28 is in verband met werkzaamheden afgesloten tot maandagochtend koninginnedag Tussen knooppunt Rijnsweert en de afrit Den Holder. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Met het bezuinigingsplan van de Tweede Kamer voor de bezuinigingen gaat het pensioenakkoord ook op de helling. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt. Vakbonden en de werkgevers zijn er niet blij mee. Want het was een hele strijd om tot een akkoord te komen. Minister Kamp van Sociale Zaken hoopt dat ze toch gaan meewerken. Verslaggever Michiel Breedveld sprak met de minister. Minister Kamp, volgend jaar moet de pensioenleeftijd al met een maand omhoog. En daarmee is er in één haal een moeizaam bereikt pensioenakkoord... met de werkgevers en met werknemers meteen stuk. Kan dat zomaar? In het katshuis was afgesproken het Katzenhuisakkoord... wat er uiteindelijk niet gekomen is... Daar was afgesproken dat in het jaar 2015 we al naar 66 jaar zouden gaan. Nu is er afgesproken dat we eerst een maandje omhoog gaan en daarna nog een maand. En dat er dan geleidelijke verhogingen plaatsvinden. Totdat we in 2019 op 66 jaar zitten. Zegt u me dan met zoveel woorden dat het pensioenakkoord was toch al gesneuveld in het katshuis? Ja, wat ik zeg is dat het oorspronkelijke pensioenakkoord inhoudt dat we in 2020 naar 66 jaar zouden gaan. Nu gaan we uiteindelijk in 2019 naar 66 jaar. Dus dat verschil is te overzien. Hetzelfde geldt ook voor uh, 2025. Toen zouden we naar 67 jaar gaan, dat wordt nu 2024. Dus ik denk dat het verstandig is om te kijken... Uh, al die dingen van het pensioenakkoord die wel overeind zijn gebleven... en waar we toch dicht in de buurt zijn uh, gebleven... en te kijken of we toch op grond daarvan nog tot gezamenlijke uitvoering kunnen komen. Ja, de bonden tillen er zwaar aan, met name voor de zware beroepen... is zo'n verhoging van die pensioenleeftijd nou, bijna onaanvaardbaar, zeggen ze... Hoe kunt u met hen dan toch nog tot een vergelijk komen waar het de vorige keer al zo moeilijk was? Ja, iedereen vindt dingen uh, moeilijk. Hè? Ik begrijp ook dat de werkgevers ook een heleboel dingen moeilijk vinden die nu op ze afkomen. En wat denkt u van de mensen die die 2% extra btw moeten gaan betalen? Dus daarom dat het uh, goed is dat we ook als het gaat om het pensioenakkoord kijken van... hoe kunnen we een redelijke bijdrage geven aan het oplossen van uh, de problemen? En hoe kunnen we toch zo dicht mogelijk bij onze oorspronkelijke intenties blijven? De plannen moeten eigenlijk al af zijn in september als het gaat om de begrotingen. Nou, dan heeft u nog een paar maandjes om wetgeving op orde te krijgen. Is het wel mogelijk om dit soort, ja, het zijn toch echt grote hervormingen als het gaat om die AOW-leeftijd, uh, voor 2013 af te ronden? We hebben al een heleboel uitgezocht en een heleboel geregeld. We zijn al maanden bezig om de techniek van het pensioenakkoord... waar nieuwe pensioencontracten voor moeten komen... om dat allemaal gezamenlijk uit te werken. Daar zijn we mee klaar. Ik zal binnen enkele weken met een brief aan de Kamer komen... waarin het allemaal uitgewerkt wordt. We hebben afspraken gemaakt over 66 jaar, 67 jaar in koppeling aan de levensverwachting. En ik vind dat we daar redelijk bij in de buurt blijven. Ik denk dat het mogelijk is om de afspraken die gemaakt zijn... die toch voor een groot deel in lijn zijn met wat we al eerder allemaal hadden uitgewerkt... om dat ook tijdig voor elkaar te krijgen. De vakbonden overwegen al acties. Het Malieveld stroomt alweer vol. Wat gaat u met hen doen? De vakbonden die, die hebben een aantal dingen te incasseren... zoals ook de werkgevers een aantal dingen te incasseren hebben... zoals ook de, de burgers, de gewone mensen in het land... die meer btw moeten gaan betalen, het nodige te incasseren hebben. Dus er is een heleboel pijn die verdeeld moet worden. En dat is omdat we een aantal jaren lang meer hebben uitgegeven dan we konden. En als we daarmee doorgaan, gaat het mis. Dus we moeten ze gauw mogelijk terug... Zo gauw mogelijk inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht brengen. En als ons dat lukt, dan bereiken we daarmee dat de overheidsfinanciën gezond zijn. Dat is voor ons allemaal beter. Dus met andere woorden, u doet een beroep op de redelijkheid. Ja, en dat is het beste natuurlijk. Ik doe een beroep op de redelijkheid, maar ook zie je eigen belang. En het eigen belang is een goed functionerende overheid... die de financiën op orde heeft. En waar iedereen een bijdrage aan leeft om dat voor elkaar te maken. Maar die gelegenheid is er nu. Er is een voldoende politiek draagvlak voor. Er is een regering die dat uit kan voeren. En laten we dat nu dan ook gaan realiseren met elkaar. Het zijn minister Kamp. We gaan erover verder praten met Martin van Rooyen, Gepensioneerd en voorzitter van de koepel van gepensioneerde organisaties. Van Rooijen, hoe pakt dat donderdag gesloten akkoord volgens u uit voor de ouderen? Ja, mijn, mijn beeld is dat, overigens, het is heel belangrijk dat dat akkoord er gekomen is over die 3%. procent. Dat is voor Nederland en Europa heel belangrijk. Ja, het is heel duidelijk dat uh, eigenlijk het pensioenakkoord uh, van de baan is. En in ieder geval is opengebroken, doordat de minister als een van de drie partijen zijn handtekening eronder uit zal moeten halen. Ja, en daar bent u tevreden mee? Daar zijn we heel blij mee, want wij zijn altijd tegen dat pensioenakkoord geweest... waar we ook nooit bij betrokken zijn geweest. 3 miljoen Nederlanders over ons en zonder ons. En uh, dus uh, er is een nieuwe situatie waarin we ook volop uh, willen gaan meedoen... om te zorgen dat het bestaande stelsel het beste en het enige van de wereld... dat dat blijft zoals het is en met uh, waar nodig dijkverzwaring noem ik maar voor... Uh, tijden. Ja, maar volgens mij gaat er niet zo heel erg veel veranderen. Het hooguit uh, dat er een, een, een, laat zeggen, een net iets andere regeling, het wordt wat later ingevoerd... die 66 jaar en die 67 jaar wordt iets naar voren gehaald. Nou, dat, dat, dat is waar. Uh, lange werken uh, zou overigens pas in 2020 beginnen. Maar het begint natuurlijk nu al volgend jaar. En met dat eerder beginnen daarmee, dat is, uh, dat is toch een grote stap. Een, een belangrijke verandering. Dat hadden we natuurlijk al 20, 30 jaar geleden moeten doen. Want toen wist iedereen ook al dat die vergrijzing eraan kwam. Dus beter laat uh, dan niet. Uh, maar... Uh, ik denk overigens ook dat de Tweede Kamer uh, de, de notitie waar de minister net over sprak... Die naar de Kamer gaat uh, controversieel zal verklaren. Uh, met andere woorden, mij gaat daar niet mee verder. Het wetsontwerp van 66 aan de Eerste Kamer zal ook niet worden behandeld. Dus alles ligt stil. Het kan tot een verdraging leiden van een jaar. Dat kan het dus 2015 worden in de nieuwe wet er is, de nieuwe pensioenwet. Maar het belangrijkste is dat naast dat... Uh, ...het langer werken eerder ingaat... ...is ook dat uh, aangegeven is in het Katshuisakkoord... ...en ik heb nergens gelezen dat dat niet meer zou gelden... Uh, ...dat is dat de rekenrente... ...de berekening van de verplichting pensioenvond... ...die rekenrente die gaat uh, aanzienlijk omhoog... ...en uh, in de tekst van het Katshuis stond... Uh, ...dat uh, het afstempelen, het verlagen van de pensioen, het korte dat de, de kans daarop uh, dat die veel kleiner wordt... en dat eigenlijk de gemiddelde korting dicht bij nul komt in 2013 14 Dat heeft in de media nog geen aandacht gekregen... maar is voor de gepensioneerden van enorm belang. Ja, want dan eigenlijk dan worden de politiek die, uh... met toestemming van de Nederlandse bank... anders mogen ze ja. dat nooit opschrijven dat eh, omdat die rente omhoog gaat, gaat de dekkingsgraad omhoog. Ik moet omhoog, het even uitleggen, want we, het, het voordat iedereen denkt... Ho, ho, ho, hey, ik, ik zeg namelijk, ik moet het even uitleggen. Um, want voordat iedereen denkt van, waar gaat het allemaal over? De, de rekenrente, dat is een, een, laten we zeggen, een soort maat die uh, wordt gebruikt bij het vaststellen van het pensioen. Ja. En uh, die is nu laag en uh, ja, als die hoger is, is dat gunstig, laten we het daar maar even bij houden, Zo is, is dat, dat gunstig voor de pensioenen? Ja, en dat betekent dus dat die dreigende korting, die een paar maanden geleden is aangekondigd, Nederland even van op stelte stond, dat, die, dat men zegt gewoon, die gaat dan niet door. De gemiddelde korting zal dicht bij nul liggen, rekening houdend met de huidige stand van de rente en de koersen van de aandelen. Dat komt omdat men een lange termijn verwachting eraan toegevoegd heeft. Want op langere termijn wordt die rente natuurlijk altijd hoger dan de extreem lage rente van nu. Iedereen ja. weet dat de Europese Centrale Bank die rente kunstmatig. Ja, laten we nou, dan is er niet uh, alles erbij uh, halen. Laten we ons concentreren op de pensioenen. Die rekenrente, dat hebben we gehad. Daarvan weten we overigens niet precies wat er is uh, afgesproken, behalve in het katshuis. En uh, dat moet allemaal nog worden uitgewerkt. Minister Kamp komt daar uiteindelijk mee uh, met iets naar de Tweede Kamer, zei u dus ook net. Snapt u een beetje het verzet wel van de, de vakbond? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik zei net al dat uh, langere werken had al veel eerder moeten gebeuren. Ik begrijp dat ze boos zijn omdat er een afspraak was, maar uh, alles uh, wordt onder, uh, onder grote druk vloeibaar, zoals ik deze week uh, Buma hoorde zeggen onder andere. En dat is hier ook zo, onder grote druk is dat pensioenakkoord ook vloeibaar geworden en moet men gewoon opnieuw aan tafel gaan zitten. En wij als ouderen willen dan ook... Dat biedt ons een kans om ook aan tafel te gaan zitten. Om ook samen met de jongeren te zorgen dat er een toekomstbestendig uh, pensioenstelsel uh, komt. Waarbij overigens de nominale zekerheid. Mensen hebben nu een nominaal pensioen. Ja. Is hun toegezet, hebben ze zwart op wit, dat dat ook blijft. Mensen vinden het vreselijk, die onzekerheid over, over dat pensioen wat ze nu hebben, dat dat naar beneden zou gaan. Maar het is vloeibaar geworden en u bent tevreden met een vloeibaar pensioenakkoord. En u wilt graag aan tafel. Die boodschap is overgekomen meneer Van Rooijen. Ja, dank u, dank u wel. Het NOS Radio 1-journaal Media Overzicht. Katrien Straatman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook vandaag staan de kranten nog bol van de verhalen over het begrotingsakkoord. dat donderdag werd gesloten. Het Nederlands Dagblad schrijft dat Diedrich Sampson in eigen partij onder vuur ligt. Partijprominenten als Lodewijk Asser en Peter Reewinkel zijn positief over het eindresultaat dat andere partijen wisten te bereiken. Vandaag is in Utrecht de politieke ledenraad van de PvdA. Daar verdedigt Sam zich tegen kritiek op het afhaken... bij de begrotingsonderhandelingen. Kritiek die overigens niet van lokale PvdA's komt. Volgens Dagblad Trouw balen lokale PvdA's van het rechtse pakket. Piet Boekhout van de Groningse PvdA-afdeling zegt... VVD en CDA komen veel te gemakkelijk weg met dat... Klotenbeleid dat ze de afgelopen anderhalf jaar hebben gevoerd. Hij heeft er geen goed woord voor over dat D66 en GroenLinks zo'n rechtspakket mogelijk maken. Over Samsung is hij mild en zegt boekhoud. Hij is net een meer linkse koers gaan varen, dan maak je je niet even later een ruk naar rechts. De Volkskrant heeft een interview met de drie hoofdrolspelers uit de afgelopen politieke week. Alexander Pechtold, Jolande Sap en Arie Slop beleefden de spannendste periode uit hun politieke carrière. Zo'n linksleider Sap noemt het ontzettend jammer dat de PvdA niet heeft meegedaan aan het bezuinigingspakket. Juist omdat VVD en CDA keihard vasthielden aan maximaal 3% begrotingstekort, konden wij veel concessies krijgen, zegt Sap in de krant. Het de Telegraaf Graaf en het Algemeen Dagblad schrijven dat de euforie over het akkoord heeft plaats gemaakt voor ongerustheid en woede. Politie dreigt met wilde acties, weet het AD te melden. Ze krijgen net als leraren en ambtenaren voor het derde jaar op rij geen extra salaris. Hoogleraar overheidsfinanciën Harry Verbon zegt dat de loonbevriezing en btw-verhoging de economie zullen raken. Het gaat tienduizenden mensen hun baan kosten. En Nederlanders met een modaal inkomen gaan er honderden euro's op achteruit, zegt hij. PVV, SP en PVDA de messen kopt trouw. De krant schrijft dat de partijen die het Kunduz-akkoord sloten in de komende verkiezingscampagne door linkse en rechtse partijen aangepakt gaan worden trouw noemt het uniek dat de PVDA nu tot een linkse flankpartij gerekend kan worden. De partij is zoals gezegd buiten het akkoord gebleven en komt daarmee in het SP-kamp terecht. De moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der G, krijgt geen toestemming voor proefverlof om aan de vrijheid te winnen. Hij hoeft niet te rekenen op een akkoord van de gevangenisdirecteur en het ministerie van Justitie als hij een zogeheten wen-verlof had indienen. Dat schrijft de Telegraaf op basis van bronnen. Formeel zou Van de Graaf begin november voor het eerst met proefverlog mogen. In mei 2014 komt hij definitief vrij. De Britse krant The Guardian heeft een exclusief interview met Dominique Strauss-Kaan, de voormalige topman van het IMF. Die beschuldigt politieke tegenstanders uit kringen rond de Franse president Sarkozy van het uit de hand laten lopen van het seksschandaal waar Strauss-Kaan in terecht kwam. Ze zouden hem zo zijn kandidatuur voor het presidentschap door de neus hebben geboord. In The Guardian zegt strauss Kahn dat zijn politieke tegenstanders ervoor zorgden... dat het kamermeisje aangifte van verkrachting deed bij de politie. En dat leidde weer tot de internationale rel en de val van de IMF-taas. De minister Schultz van Hagen heeft de spoorvakbonden laten weten... dat grotere stations veiliger worden. Volgens de Telegraaf komt het en beveiligingssysteem ATB... met een verbeterde versie op die stations en op gevaarlijke plekken. Met dat systeem worden treinen stilgezet... die met een snelheid lager dan 40 kilometer per uur door rood lichten. Als dit systeem in Amsterdam had gelegen, was het ongeluk van afgelopen zaterdag niet gebeurd. En in Arnhem hangen tijdens Koninginnendag extra camera's. Samen met de bestaande camera's worden ze gebruikt voor het crowd control systeem. Daarmee worden mensenmassa's in goede baan geleid. De tijdelijke camera's staan gericht op, de, op drie festivals in de stad. Net als eerder worden Koninginnendag bezoekers met lichtkranten geïnformeerd en eventueel omgeleid om te voorkomen dat mensen in de verdrukking komen. Het is te lezen op de website van de Gelderlander. Straks nog veel meer nieuws. Blijf luisteren. Tot zo. Bij een bezoek aan Nederland bezichtelde de Rijksvuurer SS Himmler... vergezeld door een Rijkscommissaris, de Leider en de SS-overkoppervuurer Rauter... verschillende opleidingsscholen in de Rijksschool te Valkenburg. Op deze eliteschool van Hitler werd Dick Woudenberg opgeleid... voor de top van het Groot Duitse Rijk. Pas na de val van de naties kreeg Dick de vrede feiten van de oorlog... voor het eerst onder ogen en verloor hij alles waar hij in geloofde. Morgenochtend tussen 7 en 8, Dick Woudenberg in Dit is de Zondag. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Voorkom problemen en kijk op weethootsit.nl Niets is onmogelijk met Monta Parket van bruinzeil. Bruinzeelparket.nl slash Monta Dit is Radio 1.